9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Meer dan de helft van de uitgaande jongeren slikt ecstasy. En het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Het ging daar nog slechter dan tot nu toe werd gedacht. Hoort u al meer over. Zo dadelijk in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De zorgverlening in het ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse was tussen 2010 en 2012 onder de maat. In een hartrapport rapport zegt de inspectie voor de gezondheidszorg dat de problemen niet beperkt bleven tot de afdeling cardiologie. Die kwam vorig jaar in het nieuws vanwege hoge sterftecijfers. Volgens de IGZ hadden artsen in het ruwaard meer oog voor hun eigen belangen dan voor de patiënt. Dossiers werden niet goed bijgehouden. Ook liet de raad van toezicht zich leiden door individuele en financiële belangen en ontbrak supervisie op artsenacties. Voormalig minister Maxime Verhagen moet het Nederlands bedrijfsleven gaan helpen om orders binnen te halen voor de JSF. Hij wordt bijzonder vertegenwoordiger voor de defensieindustrie. Nederlandse bedrijven werken mee aan de productie van het jachtvliegtuig en kunnen het onderhoud gaan doen. Verwacht wordt dat dat miljarden euro's kan opleveren. Sinds afgelopen zomer is Verhagen ook voorzitter van Bouwend Nederland.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 En wij gaan kijken waarom hij zich zo even misdragen in het vliegtuig. Uh, het feit is dat het heel vervelend is voor de passagiers en voor de crew... dat ze ook een tussenlanding hebben moeten maken. Het vliegtuig uh, gaat wel weer weg, maar zonder deze man. Want die zit vast bij de marge De gezagvoerder van de vlucht heeft aangifte gedaan tegen de man. Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft... is vorig jaar gestegen tot 1,2 miljoen. Dat staat in een meerjarig rapport van het CBS en het SCP... De economische crisis, die in 2008 begon... had eerst nog niet veel invloed op de armoedecijfers... maar sinds 2011 neemt het aantal mensen in armoede sterk toe. Dat komt doordat mensen die hun baan verloren... eerst nog een tijd WW kregen. En omdat ze door de crisis geen werk meer vonden... belanden ze daarna in de bijstand. De meeste arme mensen wonen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De SCP verwacht dat er dit en volgend jaar nog steeds mensen bijkomen... die onder de armoedegrens leven, maar dat de groei wel afneemt. Beginnende piloten worden uitgebuit door sommige luchtvaartmaatschappijen. Dat zegt pilotenvakbond VNV. Jonge piloten hebben moeite om een baan te vinden... maar ze moeten wel vlieguren maken om hun brevet te houden. Maatschappijen weten dat en maken misbruik van die situatie, zegt de bond. Ze laten de piloten betalen voor die vlieguren... waardoor jonge piloten met hun rug tegen de muur staan. Als jij je vliegopleiding hebt gehaald... dan is het ook wel de bedoeling dat jij als piloot aan het werk gaat... en dan dus zijn ze naast op zoek naar een baan en die liggen niet voor het oprapen... En dat betekent uh, dat, dat ja, eigenlijk elke constructie voor hun uh, voldoende is om uh, die vluchten maar te gaan maken. Beginnende piloten worden volgens de vakbond altijd ingezet als co-piloot. En daardoor vliegen de maatschappijen standaard met een co die onervaren is.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 Bij een achtervolging in Arnhem zijn gisteravond vier agenten gewond geraakt. Een van hen is behandeld in het ziekenhuis en kon daarna naar huis. De drie andere agenten werden ter plekke verzorgd. De politie achtervolgde een auto met twee inzittenden. Op een gegeven moment botste de verdachte tegen een andere politiewagen aan. Het is niet duidelijk waarom de politie achter de auto aan zat. De twee verdachten zijn gearresteerd.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 de verkeersinformatie naar de ANWB Johnson-Hokka. Wordt het al wat beter? Nou ja, niet echt hoor, maar zo... ja. er zijn veel ongelukken gebeurd. Totale lengte 253 kilometer. Er zijn veel ongelukken gebeurd onder meer op de A28 naar Utrecht. En op de A12 bij Utrecht en Den Haag. Richting Utrecht op de A12 staat 15 kilometer tussen Brug en Het Oude Rijn. Door een ongeluk bij Kropend Lunetten op de parallelrijbaan. Daar zijn wel inmiddels alle rijstoken weer vrij. En richting Den Haag nog een lange file tussen Blijzwijk en de Prins Klausplein. 10 kilometer, daar zijn twee rijstoken dicht. Daar staat flink vast op de A13 richting Den Haag 13 kilometer. En op de A4 komende vanuit Delft 5 kilometer voor klopend Prins Klausplein. En op de A28 richting Utrecht. Tussen afwit Ermelo en Strandnulder 9 kilometer. Bij Strandnulder is de rechterreis ook dicht. Rijdt u nog in de regio Zwolle kunt u het beste bij klopend Hattembroek ombreiden via Apeldoorn. Dan rijdt u over de A50 en de A1. Het ganzenakkoord is gesneuveld. Goed nieuws is dat voor de ganzen. Slecht nieuws voor de boeren. Hoort er zo meer over.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Ja, dat is lekker, hè? Oh, daar gaan we. Oosh, oosh, oosh. Tijdens zo'n avondje feesten gebruiken steeds meer jongeren ecstasy. Meer dan de helft zelfs. Onderzoeker van het Trimbos Instituut, Ferry Goossus. Goedemorgen. Eén hey, goedemorgen. Hoort het er gewoon bij? Is het gewoon geworden een pilletje te nemen? Het is voor een deel van de jongeren is het gewoon geworden. Uh, misschien even ter nuancering. Uh, Jullie zeiden van het komt vaker voor of het wordt meer dan voorheen. Maar dat is niet wat we gevonden hebben. Maar we zien wel dat het, uh, het gebruik redelijk hoog is onder de uitgaande jongeren. En dan met name jongeren die regelmatig uitgaan. En wat is dan het gevaar van zo'n pilletje? Wat kunt u nou, daarover zeggen? Er zitten een aantal gevaren aan het, uh, aan het gebruik. Ja, natuurlijk, um, een van de uh, risico's is dat mensen overfrit raken als ze ecstasy gebruiken. Uh, of dat ze te weinig drinken en uitdrogen. Uh, en dat kan weer leiden tot uh, bijvoorbeeld uitgaan, bewusteloos raken en op de EBO terechtkomen. Mm, maar als je genoeg drinkt, dan kan het geen kwaad. Uh, als je genoeg drinkt, kan het nog steeds uh, kwaad. Aan de andere kant is zelfs dat je te veel drinkt. Uh, door ecstasy kun je lastig uh, je, je vocht kwijt en je urine kwijt. Dus dan zou je zelfs een watervergiftiging kunnen, kunnen oh, okay. krijgen. Er ja. ja, zijn een paar voorbeelden die er kunnen gebeuren door ecstasy. Uh, ja, heeft het ook gevolgen voor mensen die... want uh, ja, het gebeurt op, uh, op feestjes die steeds vaker worden gegeven. Uh, voor op de lange termijn, dat als mensen elk weekend ecstasy gebruiken... dat dat iets doet met ze? Over het lange termijn gebruik is niet zo heel veel onderzoek bekend. Dus dat kan ik niet zo goed, uh, goed zeggen. Wat we wel zien, is of op de korte termijn een aantal, uh, aantal risico's. Hè. Ik noemde al gezondheidsincidenten, bijvoorbeeld uitgaan. Maar wat we ook zien, is dat uh, een deel van de jongeren, zo'n kwart van de uitgaan, is het afgelopen jaar wel eens onder de invloed van alcohol en drugs auto heeft gereden. Mm. Dus dat zijn natuurlijk uh, uh, ja, flinke, flinke risico's die ja. ook lange termijn gevolgen kunnen hebben. Ja, natuurlijk. Maar goed, dat heeft op zich, uh, kan dat ook met alcohol? De, daarvoor zou op zich een waarschuwing voor excessie. Niet alleen maar uh, noodzakelijk zijn. Nee, klopt. Dat is ook wat we zien hè? In, dit in dit onderzoek. We zien dat een deel onder invloed uh, rijdt. En dat is een deel inderdaad onder invloed van alcohol. Maar ook een deel onder drugs. En dat deel onder drugs is wel wat hoger dan wij verwacht hadden uh, aanvankelijk. Dus daar is wel iets nieuws uh, aan. Ja, u spreekt ook de gebruikers. Denkt men helemaal niet meer na over eventuele gevaren van het middel? Ja. Uh, we zien een deel die uh, zich wel goed informeert, uh, bijvoorbeeld die onze site en informatie opzoekt over wat zijn de risico's van het, uh, van het gebruik en welke, uh, welke middelen en welke gevaarlijke stoffen zijn er op dit moment op de markt. We hebben ook het idee dat er een wat jongere groep is, die zich uh, iets minder bewust is van de risico's en zich niet goed informeert over het uh, gebruik. En misschien ook iets te lichtzinnig denkt over, uh, over het gebruik. Van Mijn vrienden gebruiken, dus ik gebruik ook, maar ik kijk wel hoe het, uh, hoe het gaat. Ja. En dat is dan een groep waar we ons een beetje zorgen over maken. Nou, houdt u zich ook bezig met uh, verslavingszorg... Uh, naast geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke zorg? Is het verslavend, dit middel? Er zijn een aantal drugs, we hebben een groot aantal drugs bekeken. We hebben niet alleen de ecstasy uh, gekeken. Uh -huh. um, uh, ecstasy zie je dat het lichamelijk niet zozeer verslavend is. En we ook in de uh, zorg uh, niet heel veel mensen terugzien... die aan ecstasy uh, verslaafd, uh, verslaafd zijn, dus geestelijk verslaafd zijn. Maar we hebben wel een groei gezien ten aanzien van, uh, van GHB... Uh, in, de laatste, in de laatste jaren. En wat ook niet moet vergeten, kijk, het belangrijkste middel is wat dat betreft nog steeds alcohol en het gevaarlijkste middel. En dat is ook wat uitgaan is veel uh, veel Daar bekruider. ziet u nog steeds de ja. grootste problemen mee, meneer Gozend? Ja, daar zien we nog steeds de grootste problemen mee. En zeker als het gaat om bijvoorbeeld uh, agressie en geweld. Uh, ongeveer 1 op de vier van die uitgaanders uh, is het afgelopen jaar wel mijn vechtpartij geweest. En wat we zien is dat het, dat het vaak is nadat iemand uh, alcohol heeft uh, gebruikt. En dan gaat het niet alleen omdat er vaker uh, daden zijn... maar je kunt ook vaker slachtoffer worden mm. op het moment dat je alcohol hebt gebruikt. Dus daar zien we toch ook nog wel een groot risico. Ferry Goosens van het Trimbos Instituut. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. 12 minuten over 9, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er was meer fout bij Ruwaard van ziekenhuis in Spijkenisse... dan tot nu toe werd gedacht. Het ziekenhuis werd in 2012 onder verscherpt toezicht geplaatst... vanwege misstanden op de afdeling cardiologie. Maar een rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg... stelt nu dat ook de zorgverlening tussen 2010 en 2012... onder de maat was in het ziekenhuis. José Hansen van de Inspectie. In de periode 2010-2012 werd er slecht samengewerkt. op de werkvloer was er weinig uitwisseling, slechte dossiervorming. De Raad van Bestuur had niet grip op de zaak... en de Raad van Toezicht greep niet in. En hebben patiënten ook gevaar gelopen? Nou, wij kijken naar voorwaarden voor verantwoorde zorg. En achteraf gezien kan je zeggen dat er onvoldoende voorwaarden zijn geweest om goede zorg te leveren. het ziekenhuis legde toen de tijd de schuld echt bij de artsen neer bij de afdeling cardiologie. Was dat terecht? Het was niet alleen de afdeling cardiologie. Er was een cultuur ontstaan waarbij de driehoek raad van toezicht, raad van bestuur en medische specialisten... dat werkte gewoon niet goed en je kan het niet bij één partij neerleggen. En ging het ook over meerdere afdelingen? Het ging over meerdere afdelingen. Er zijn meerdere afdelingen geweest waar een probleem was. En dit soort cultuurzaken is nooit tot één uh, afdeling terug te brengen. Vindt u het als inspectie ernstig wat hier gebeurd is? Nou, het is ernstig. Omdat uiteindelijk gaat het over de patiëntveiligheid. En dat moet je borgen. Dat moet ook je enige belang zijn als ziekenhuis en als medische staf. En dat gebeurde niet. De patiënt stond niet voorop? Nee, het leek dat er allerlei persoonlijke belangen... financiële belangen enzovoort een rol speelden en niet... Het patiëntbelang als eerste. Nou, is dat ziekenhuis uiteindelijk uh, failliet gegaan? Was dat er voorkomen geweest als iedereen wat eerder toch was gaan samenwerken? Ja, dat is ook niet te zeggen. Wij gaan overigens niet over de financiële beheer... en de financiële toestand van een ziekenhuis. Uh, maar we weten wel dat het ziekenhuis al wat langer in de financiële problemen zat. Kunnen andere ziekenhuizen uit deze zaak nou lering trekken? Uh, ja, ik zou ze willen aanraden om het rapport te lezen, want er zijn echt wel lessen te leren. Met name als een situatie waarbij raad van toezicht, raad van bestuur en medische staf niet met elkaar overweg kunnen en niemand ingrijpt, dan kunnen echt hele slechte dingen heel lang voortblijven bestaan. José Hansen van de inspectie voor de gezondheid, zorg en verslaggever Hendrik Willemhofs sprak met haar. U leest meer over op onze website. Het NOS Radio en Journal. NOS.nl. Of je even op wil schieten. Ja, het is 14 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Um, een jaar geleden overleed grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Nadat hij in elkaar was geschopt op het veld... was een club buiten boys in Almere. Gisteravond was er op datzelfde veld gewoon een training. Volgens een paar spelers hebben de strengere regels... die de KNVB sindsdien heeft ingevoerd, effect gehad. Ik speel, ja, A3. A3. A3. A3, A3, C2. Ik Iedereen weet nog wat er uh, vorig jaar is gebeurd. Uh. Ja. Hoef ik jullie niet uit te leggen. Nee. Iedereen weet ook wat de reactie van de KVB uh. daarop was. Ja. Uh. Strengere regels, uh. betere handhaving. Uh. Wat hebben jullie daarvan gemerkt? Sorry. Ja, dat de regels wel veranderd zijn. Zoals uh, dat uh, bij buitenboys, zeg maar, toezichthouders zijn bij wedstrijden en zo. Om het in de gaten te houden. En wat moeten die doen, die toezichthouders? Nou, als er bijvoorbeeld oh. iets gebeurt op het veld of langs de lijn dat iemand begint te schelden, dat ze dan diegene wat aanspreken. Ja. Ja. En jij, wat heb jij gemerkt van strengere ja, regels? Streng. toch? Ja. Eén van de nieuwe maatregelen was die tijdstraf. Hè? Als je je niet gedraagt op het veld, dan moet je tien minuten van het veld af. Ja, ja. Heeft één van jullie dat, ja, dat al meegemaakt? Helpt wel. helpt wel, helpt wel. Bij mij is het een paar keer voorgekomen, ja. bij tegenstanders. Of wat nee. deed je op dat moment? Um, Nee, ik had zelf niks gedaan, maar die andere bijvoorbeeld, in plaats van een gele kaart geven we gewoon 10 minuten aan de kant. Maar, maar het, maar het ja, slaat nergens op. Jongens... Maar heb jij wel eens een 10 minuten straf gehad? Vijf minuten straf gehad. Ja? Omdat ik gewoon. Uh, ja, ik was even boos toch, want het ging even niet. Kreeg ik eigenlijk, vind ik, onterecht een vrije trap tegen, dan schot ik die bal weg. Maar dat slaat nergens op. En toen mocht nee. ik eruit. En? en toen was ik even best Het hielp toch? Ja, het helpt wel eigenlijk. Het helpt wel. Nee, ik een vind beetje, het niet, een beetje. Ik vind zoon nee, nee. van de overledene. Die zi zit bij mij op school, je weet toch, hij is een goede vriend, vriend van mij. Ja. Ja, dit mag dit hoeft niet te gebeuren, man. Ja, het is echt uh, niet normaal. Dit is en na, niet normaal. dat het alleen om een paar uh, onterechte, uh, hoe heet dat, bij het spel vallen en en zo. Nog één keer die vraagt dan, hebben jullie het idee dat spelers zich beter gedragen op het veld? Ja, dat heb ik Met wel gemerkt, dat ja. heb ja. ik wel gemerkt, ja. Ja, dat, is, dat heb we ik wel gemerkt. Cut. Weet je wat ik ook best heb gezien? Dat sinds die nieuwe regels, sommige mensen beginnen gewoon bang te worden...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 Want mensen zijn nu ook sneller bang of zo, toch? dat er misschien gaat, iets gaat gebeuren of zo. Ze dus spelen sowieso rustiger. Hey, uh, Almere is gewoon een normale stad. Weet toch? Uh, ah, je fokken. fokken iedereen die, die dom doet op het veld en zo is niet goed. Meer. Ja. <laughs> nee. Mensen die dom doen op het veld mogen op <laughs> Niet 10 minuten, maar de hele wedstrijd. Ja, ja, ja heb Speel ja, ja, ja. ja, we met respect of speel niet, maar. Hey. Een reportage hoort u van Roepouw. Hij was bij de Buitenboys in Almere gisteravond. Vanavond, of in ieder geval rond een uur of vijf... is er een herdenking voor grensrechter Richard Nieuwenhuizen even kijken hoe het inmiddels eraan toe gaat op de weg. Is het wat beter al, Johnson-Hokke? Nou, het is nog steeds een moeizame spits, hoor. 197 kilometer, Lara. Nou, de meeste vertragingen op de A12, Den Haag naar Utrecht. Uh, tussen Nieuwebrug en Knoopend Rijn 16 kilometer. Dat komt er een ongeluk vanochtend bij de Lunetten op de parallelrijbaan. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Richting Den Haag nog veel vertraging door een ongeluk bij de Prins Klausplein. 12 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Maar daar staat het ook nog flink a 13 richting Den Haag. Daar staat 15 kilometer file tussen de knooppunten een klein Polderplein en Itenburg. De Russische president Poetin heeft geen goed woord over voor de aanhoudende massademonstraties in Oekraïne. Die zouden lang geleden al zijn voorbereid en niets met een revolutie te maken hebben. Al dus Poetin, tijdens een bezoek aan Armenië. Betogers in Oekraïne eisen het vertrek van de president Janukovic. Ze zijn woedend omdat hij weigerde een associatieverdrag met de EU te tekenen. En omdat hij de demonstraties afgelopen weekend met grof geweld de kop probeerde in te drukken. We gaan erover praten met Rusland Kenner en NRC-redacteur Hubert Smees. Goedemorgen, meneer Smeets. Goedemorgen. Ja, de druk op de president wordt daar steeds groter. Um, pressie natuurlijk nu komt erbij van, uh, van Poetin. Kan uh, Janukovic uh, dat aan? Dat is de vraag. Hij uh, schijnt wel vandaag rustig op staatsbezoek naar China te gaan. Ja. Waarmee hij de indruk wekt dat hij de zaak onder controle heeft. Althans, dat hij de uh, controle overlaat aan zijn premier Nikolai Azarov. Maar of hij dus... Uh, Uiteindelijk politiek aan kan, vraag ik me wel eens af de afgelopen dagen. Want Janukovic heeft geen duidelijke positie. Janukovic heeft medio september dat associatieverdrag getekend met de Oekraïne, althans de, met de Europese Unie, althans de beslissing genomen om dat te doen. En daarna is hij daarop teruggekomen. En dat heeft, denk ik, het verzet op straat enorm aangewakkerd. Niet alleen trouwens op straat, ook in zijn eigen partij heeft hij. Kleine problemen. Ook daar zijn een aantal parlementariërs die hebben gedreigd. om uh, de fractie van de regeringspartij in het parlement te verlaten. En dat alles wijst op, je zou kunnen zeggen. een gebrek aan coherentie bij Janukovic. Ja, of enorme druk vanuit bijvoorbeeld Rusland. Wat, wat denkt u? Wat is daar achter de schermen allemaal gebeurd, meneer Smeet? Hij is een paar weken geleden. op geheime missie in, uh, in Moskou geweest. En daar heeft hij zelf een paar dingen over gezegd. Uh, namelijk het volgende. Um, daar is hem te verstaan gegeven dat hij geen korting op de gasprijs krijgt, wanneer uh, Oekraïne met uh, Europa een associatieverdrag tekent. Daar is hem te verstaan gegeven dat de handelsboycott die al een beetje begonnen was, uh, Oekraïnse chocola is nu verboden in Rusland om hygiënische redenen, uiteraard niet om politieke redenen, uh -huh. uh, maar iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt, dat die zou worden uitgebreid, ook tot allerhande kolen- en staalproducten uit het noorden en oosten van Oekraïne. En dat is precies de plek waar Yanukovych zijn kiezers heeft zitten. Ja. Want in het westen van de Oekraïne, wat altijd op Europa georiënteerd is geweest... heeft hij als president electoraal niks te zoeken. Uh, en uh, die TUN heeft te horen gekregen dat hij uh, 30 miljard goedkope leningen zou kunnen krijgen. Dat laatste is van belang omdat de, dat de Oekraïnse economie zeer slecht aan toe is. En dat dus geld van buiten nodig is om de boel een beetje drijvend te houden. Ja, maar dan zit hij toch ook in een ongelooflijk moeilijke positie. Ik heb ook veel medelijden met hem. <laughs> Alleen het probleem is dat uh, in de Oekraïne een groot deel van de bevolking, meer dan de helft, zich verbonden voelt. ...met Europa en niet met Rusland. Ook onder Russisch sprekende is die verbondenheid... ...dat gevoel van verbondenheid met Europa de afgelopen jaren toegenomen. Ik zeg niet dat het een, een overtuigende meerderheid is... ...maar de meerderheid van de Oekraïnse bevolking... Ziet meer vertrouwen, uh, uh, ...heeft meer vertrouwen in de toekomst met Europa dan in Rusland. Vergeet niet dat de Russische... De economie weinig te bieden heeft, behalve olie en gas. Maar, maar, meneer Smeid, laten we dan even het vizier op Moskou richten. Want behalve de, de uh, gasleidingen, die natuurlijk ook via Oekraïne gaan... wat is het belang voor Poetin om Oekraïne erbij te houden, om de Russische sfeer te houden? Oh, dat zijn verschillende belangen. Ten eerste historische belangen. Voor Russen is de Oekraïne uh, een onderdeel van het grote Russische Rijk... Uh, uh, Oekraïners heten eigenlijk ook klein Russen in de traditionele uh, Russische imperiale uh, terminologie. Dat is één. Twee, uh, Oekraïne is een belangrijk afzetgebied voor uh, uh, Russische uh, uh, halffabrikaten en grondstoffen. 45 miljoen mensen. Ten derde, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, Oekraïne heeft een enorme, um, enorme uh, uh, zeekust bij de Zwarte Zee... En de Russische uh, behoefte om ijsvrije havens te hebben ja. bestaat nog steeds. Wanneer de Oekraïne bij Europa zou gaan horen... op een, een of andere manier, misschien zelfs ooit bij de NAVO... dan heeft Rusland nog maar 200 kilometer kutstrook aan de Zwarte Zee. En dat is een dramatisch perspectief voor de ja, Russen. dat vinden ze te weinig. Uw Bersmeets, hartelijk dank voor uw commentaar. En we gaan het volgen, het van Janukovic. Dan naar Amsterdam, want uh, je hebt het waarschijnlijk meegekregen... in het Westelijk Havengebied woedt al de hele ochtend een grote brand. Nou hadden wij contact met Lennart Woning van de brandweer in Amsterdam. Maar die heeft het denk ik druk uh, met blussen, want die heeft inmiddels dus opgehangen. Ik hoop dat we nog even kunnen pakken zo dadelijk. Gaan we even naar Friesland. We horen hem al. Samen met betrokkenen uh, praat Mayno Remmers vanochtend... over het ja. probleem van de ganzen. Zitten er nu niet, hè? Ik zag ze vanmorgen wel heel vroeg al overkomen. Ja, er waren enkele verkenners die waren al langs, hè, te kijken waar ze vandaag naartoe zullen. Verkenners, ja, wat zijn slimme dikke, hoor. Ja, maar pas op, dat zijn slimme vogels. 15.000 euro schade, ja, had Peet. Dat uh, tikte nou, tikt er aan, hè, ja. Ze vreten het gras op en dat is allemaal niet best. Jullie zitten hier ook in zo'n uh, gedooggebied hè, een rustgebied van die beesten... Ja, zeker. Wij hebben hier al, uh, sinds uh, 1997 hebben wij hier al een uh, gedogebied. Dat houdt dus in dat die beesten hier. Wacht, ja, daar zitten ze. Hè? Kom eens langs. Ja. Ze komen er al aan, hè, een aantal. Wat je houdt hoort, ze... Als je goed hoort, kun je ze nu horen? Wacht even. Ja, ja. ja. ze schieten door de mist heen. Ze hebben ons gehoord. Uh, Zo'n gedooggebied houdt in dat, je dus, uh, dat er sprake is van dat, dat ze daar mogen zitten. Dat je daar niet ja, mag jagen. Wij, uh, wij gaan ze dus tussen 1 oktober en 1 april gaan ze niet verjagen. We laten ze gewoon met rust. Ze kunnen dan overal de gras opeten. En we krijgen een vaste vergoeding voor het, uh, het met rust laten. En in het voorjaar wordt de schade getrakteerd. Ja. Ja, vorig jaar was er een akkoord. Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Friesland, zat er als voorzitter bij. Maar nu is het geklapt uiteindelijk, omdat toch natuurorganisaties en de boeren aan de andere kant het niet helemaal meer eens konden worden. Onder andere ook over die rustgebieden. Hij vertelde ons vanmorgen wat er nou moet gaan gebeuren. Het eerste wat er nu moet gebeuren in mijn beleving is dat er duidelijkheid moet komen voor de boeren die mee willen doen aan de ganzen rustgebieden. De gedooggebieden waar ganzen op worden gevangen. En daar hadden we in het akkoord afspraken over gemaakt met betrekking tot de schadevergoeding. Die staan nu op losse schroeven, maar ja, de mensen hebben wel die gebieden, maar geen vergoeding meer. Dus nee. we moeten... Hoeveel was die vergoeding trouwens? Als men meedeed op vrijwillige basis aan zo'n gedooggebied, zo'n rustgebied, dan kreeg men 130% van de schade vergoed. Dat is nu van de baan. Omdat het akkoord er niet meer is? Omdat het akkoord er niet meer is. En de dat betekent dat je wel, maar die mensen zijn nog steeds begrensd op de kaart. Dus er mag nog steeds niet in gejaagd worden. Ze hebben dus wel het gebied, maar niet de mogelijkheid om wat aan de schade te doen. En nou, we moeten dus ervoor zorgen dat ze uh, um, toch zicht krijgen op een vergoeding. En daar moeten we nu zo snel mogelijk mee aan de slag. Over hoeveel geld hebben we het dan? Nou, uh, voor de provincie Friesland ging het alleen al dit jaar om uh, wat we van plan waren uit te keren van 2,3 miljoen, uh, wat nu niet meer gebeurt. Het zijn enorme bedragen, zeg. Ja, en dat geeft ook de ernst van het ganzenprobleem aan. Namelijk dat het maar hand over hand toeneemt. En je kan niet maar schade blijven betalen... en aan de andere kant het probleem niet aanpakken. Dus daarom was het ook zo belangrijk dat we met z'n allen... dat akkoord hadden om met z'n allen er ook wat aan te doen. Nu dat niet meer kan, moeten we kijken hoe het wel kan. En ik hoop nog steeds dat we met de meeste partijen... tot een goede oplossing kunnen komen. Liefst voor de zomer. Ja, zo snel mogelijk. Want de ganzen houden nergens rekening mee, zoals we weten. Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Friesland. Wij lopen met onze schoenen door de poep, de stront... want ze hebben een snelle stofwisseling, die ganzen. Het hele pad ligt vol. Ja, zeker. Ze, ze vreten, maar ze scheiden ook binnen een half uur ze weer. Dus dat gaat heel snel. Daarmee hebben ze een slechte stofwisseling. En als uh, geval daarvan hebben ze heel wat gras nodig om de dag door te komen. Ja. Maar wat we er wel mooi gratis bij krijgen... terwijl de rijp op het grasland ligt is een fantastische zonsopkomst bij de boerderij. Kijk naar het webblog om de foto te zien. En in de verte, daar zitten ze, de ganzen. <laughs> ja, bof maar, Hartelijk dank vanuit de Friesland. En het ging vanochtend over de ganzen en wat er daarmee te doen. Gauw door naar Amsterdam in het westelijke havengebied. Gaaf het eerder al aan. Moet al de hele ochtend een grote brand. Meerdere loodsen staan in het havengebied in lichterlaaien. We hebben nu contact met Lennart Woning van de brandweer Amsterdam. Meneer Woning, hoe is de situatie op dit moment? We hebben ze juist tien minuten geleden ongeveer het zijn brandmeester gegeven. Dus dat betekent dat wij in ieder geval de brand onder controle hebben... en dat er verder geen uitbreiding van brand meer plaatsvindt. Is er veel schade, meneer Woning? Uh, ja, behoorlijk. Uh, in totaal hebben er de, denk ik 12 tot 15 um, uh, loodjes waar verschillende bedrijven in zitten uh, in brand gestaan. En die kunnen als uh, verloren beschouwd worden. Moeten mensen in de omgeving zich zorgen maken? Want weet u inmiddels wat er zo al verbrand is? Nee, de mensen in de omgeving hoeven zich geen uh, zorgen te maken om hun gezondheid. Um, het is uh, de hele ochtend redelijk windstil, waardoor de rook uh, recht omhoog stijgt. Ehm. Um, we hebben metingen in de, bij de omgeving uitgevoerd naar uh, of, of er in de rook hogere concentraties gevaarlijke stoffen zitten dan normaal in rook al zitten. Uh, en daar hebben we niet aan kunnen treffen. Uh, dus voor de volksgezondheid zijn er geen, uh, uh, geen risico's. Hm. We volgen het ook uh, op internet. Was het lastig blussen? Ja, het gaat om een uh, bedrijventerreintje waar... Um, uh, een groot aantal loodsen heel nauw tegen elkaar aangezet zijn. Dat betekent dat wij er zelf eigenlijk niet bij kunnen komen... Um, en daardoor ook de, de, de brand verder overslaat naar de, naar de omliggende loodjes. Uh, wat, wat het ook verder bemoeilijkt is, dat het een gebied is... waar uh, wij heel moeilijk um, uh, uh, uh, aan water konden komen. Uh, en dat, dat zorgt voor ons al voor wat, uh, voor wat uitdagingen. Mm, maar meneer Woning, wacht even, het is toch in de haven? Dan zou je zeggen dat er is genoeg water nou, het is het westelijk havengebied en dat betekent niet dat we dat, dat overal boten aan kunnen leggen. Oké, okay, dus, dus het water dat is verder is. weg dan, uh, dan voor u mogelijk ja, is op je, dit moet, moment? Ja, dan moet je denken aan afstanden van 500 meter. Ah, oké. Okay. Goed. En dus hoe heeft u dat opgelost? Uh, met groot watertransport, met hele grote pompen die wij uh, uh, daarvoor beschikbaar hebben. Ho hoe lang bent u nog bezig daar in uh, het westelijk havengebied, denkt u? Nou, ik verwacht dat wij de komende uren zeker nog bezig zijn met naadlussen. Dank. Fijn dat u ons even te woord wilde staan. Lennart Woning van de brandweer in Amsterdam. Een brandweer heeft de brand dus onder controle. Je heeft het kunnen horen. Bijna half tien. Einde van dit NOS Radio 1 journaal. De Karo in het tover. Sven Kokkelman is al hier. Sven, Goedemorgen. Morgen Marcel. Wat ga je doen zo? Maxime Verhagen wordt de speciale gezant... om orders binnen te halen voor de JSF. Uh, hoe, wie, wat, waarom... En of het niet een beetje laat is om dat project in gang te zetten, dat ga ik aan hem vragen zometeen. Verder de armoedemonitor. Lodewijk Asscher, de vicepremier zat al vanochtend uitgebreid bij jullie. En zijn opponent van de SP reageert op wat hij daar bij jullie heeft gezegd en op de cijfers van die armoedemonitor. Dat en nog veel meer, zometeen. Bij de Caro. Dit is Radio. We gaan ja, weer luisteren ook aan Jan van der Putten. Jan. Het besluit om het experiment met vrije tandartstarieven te stoppen... is gebaseerd op verkeerde aannames. Dat zegt de associatie Nederlandse Tandartsen. Vorig jaar oordeelde de Nederlandse Zorgautoriteit... dat tandartsen hun tarieven bewust met meer dan 10% hadden verhoogd. De minister besloot erop met het project te stoppen. Volgens de tandartsen wilden de NZA en de politiek veel te snel resultaat. De zorgverlening in het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Nissen was tussen 2010 en 2012 onder de maat. In een hartrapport zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg... dat de problemen niet beperkt bleven tot de afdeling cardiologie. Volgens de IGZ hadden artsen in het Ruwaard... meer oog voor hun eigen belangen dan voor de patiënt. Minister Ascher maakt zich zorgen over het groeiend aantal mensen... dat een aantal kleine baantjes heeft om het hoofd boven water te houden. In het NOS Radio 1-journaal had hij het over de Amerikanisering van de arbeidsmarkt. Ascher wil daar met de nieuwe flexwet een eind aan maken. Als we willen dat mensen zich beter inzetten... moeten ze kans hebben op een echte baan, zei de minister. En u hoort het net, oud-minister Maxime Verhagen gaat het Nederlandse bedrijfsleven helpen... om orders binnen te halen voor de JSF. Hij wordt bijzonder vertegenwoordiger voor de defensieindustrie. Nederlandse bedrijven werken mee aan de productie van het jachtvliegtuig... en kunnen onderhoud gaan doen en er is veel geld mee gemoeid. En zometeen hoort u meer van Verhagen bij de KRO. En dat zijn de hoofdpunten. Is op de verkeersinformatie bij de AWB John Sahoka. In totaal nog 160 kilometer vieren. Nog veel direct tot de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meern 15 kilometer aan ongeluk vanochtend bij knopend lunetten op de parallelrijbaan. Daar zijn de rijstroken wel weer open. Andere kant op richting Den Haag nog 12 kilometer voor knopend Clausplein door een ongeluk. Ook daar zijn de rijstoken weer vrij. Maar daar staat ook nog flink vast op de A13 richting Den Haag. 13 kilometer voor knopend Ippenburg. En niet veel beter is het op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staat dus Afrit Elspet en strand 0 19 kilometer aan ongeluk. Politie is bezig met een technisch onderzoek. En daardoor is bij strand 0 de rechterreis ook dicht. Je kunt dan ook het beste bij had in omrijden via Apeldoorn. Dan rijdt hij over de A50 en de A1. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. en Kokkelman. Maxime Verhagen op jacht naar orders voor de JSF. SP-leider Emiel Roemer over de armoede in Nederland. Museumdirecteur speel in een grote diefstalzaak... in het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is twee over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is vanochtend in Zeist. Waar een supermarkt wordt geboycott... sinds ze op zondag opengaan. Volg mij op Twitter als u wilt. Het is Kokkelman en reacties en vragen kunt u ook kwijt... via goedemorgennederland.kro.nl Oudminister Maxime Verhagen, dames en heren, wordt bijzonder vertegenwoordiger van de defensieindustrie in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken. Gaat hij voor het Nederlandse bedrijfsleven opdrachten binnenslepen voor de productie en het onderhoud van de JSF, de Joint Strike Fighter, oftewel de F-35. Meneer Verhagen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U kent het dossier van binnen en van buiten als fractievoorzitter... ...als minister van Economische Zaken en als minister van Buitenlandse Zaken. Want het project loopt al enige tijd. Is het niet een beetje laat om een speciaal gezant in te stellen zoals u nu bent geworden? Uh, nou, er is uh, vroeger al een uh, bijzonder uh, vertegenwoordiger geweest. Uh, ook in de, in de ontwikkelingsfase hebben we natuurlijk ook orders binnengehaald... ...voor het Nederlandse bedrijfsleven. Uh, ook zijn omzet van zo'n 400 miljoen dollar. ...heeft dat toen opgeleverd. Uh, er is inderdaad een tijd geen bijzondere vertegenwoordiger geweest. Maar nu het kabinet een besluit heeft genomen om uh, uh, JSF-toestellen te gaan kopen... ...moeten we natuurlijk weer vol aan de slag om zoveel mogelijk orders binnen te halen voor de Nederlandse industrie. Ja, welke? Uh, nou, de komende maanden worden bijvoorbeeld een aantal onderhoudscontracten vergeven. Dus we hebben ook geen tijd te verliezen. Uh, nee, maar want we industrie... zijn in concurrentieslag met de Nooren en de ja. Italianen. Uh, en die gaan er eigenlijk al vanuit, trouwens de Britten ook, dat zij de onderhoudscontracten krijgen. Dus hoe gaat u ze dan uh, van nou, zich afdekken? er zijn nog wel meer onderhoudscontracten te vergeven. De Nederlandse industrie die heeft uh, berekend dat uh, alleen al in de onderhoudsfase... dat. Uh, zo'n 16 tot 20 miljard euro aan omzet nog uh, uh, vergeven moet worden. De productie in instandhouding standhouding kan dus bij elkaar zo'n zo 110, 140.000 bruto arbeidsjaren opleveren. Dus het is, uh, als je kijkt naar uh, de economische situatie, de noodzaak om meer werk in Nederland te behouden, is er ook uh, uh, veel winst te behalen. Ja. Uh, maar ook, ook in de productiefase is nog, uh, zijn nog opdrachten te vergeven. Dus, welke? Uh, maar welke dan? Want het toestel uh, wordt toch al gebouwd? Toestel, ja, het toestel is in de ontwikkeling op dit moment. Hè? En u, heeft, u weet ook dat er testtoestellen uh, dat die geproduceerd zijn. Maar uh, de totale productie die, uh, die moet nog plaatsvinden. Ja. Op het moment dat wij uh, daar uh, voldoende uh, zeg maar concurrerende uh, orders uh, tegenover kunnen stellen... dan krijgen we die opdrachten ook. Nederland, ja. die Nederlandse bedrijven die behoren tot de top van de wereld... als het gaat om, uh, om allerlei klussen, als het gaat om uh, bekendheid. Om het maken van lichte vleugels. Ja. Uh, we hebben maar dat drive. doen we voor een deel al. Voor een deel, als ik goed we. ben geïnformeerd maken wij onderdelen voor de cockpit van dat ding. En, ja. uh, en bovendien ook delen voor de vleugels. Ja, maar niet, maar, niet alles is vergeven. Nee. Met name ook van het onderhoud. En daar moeten wij natuurlijk zoveel mogelijk van zien binnen te krijgen. Ja, Nou staat er een hele grote JSF-fabriek in Italië. Daar worden die dingen in elkaar gezet. Um, uh, en ik zei al, de onderhoudscontracten. Uh, daar is een tamelijk uh, agressieve markt voor op dit moment. Iedereen wil die onderhoudscontracten binnenkrijgen. Ja, en wij ook. En u ook. Hoe gaat u ja. dat dan doen? Nou, de bedoeling is dat uh, we, natuurlijk de, de bedrijven als zodanig dat die, uh, dat die uh, zichzelf presenteren. Uh, maar ik ben gevraagd om bedrijven te helpen om orders binnen te halen. Uh, ik kan voor, voor deze bedrijven kan ik kan ik deuren openen die anders gesloten blijven. Uh, ik ik heb uh, natuurlijk op zich mijn, uh, mijn netwerken uh, in, in, in Amerika. Uh, ik weet hoe. Uh, uh, hoe het speelveld eruit ziet, ook, ook in die concurrentie met buitenlandse concurrenten. En, uh, dus daar waar nodig, kan ik die bedrijven een zetje in de, in de rug geven. Dus ik zal onder andere ook uh, een aantal handelsmissies uh, leiden naar uh, de Verenigde Staten, om samen met die bedrijven oorlogs uh, voor de Nederlandse industrie binnen te halen. Ja, wanneer moet dat dan wel een beslag krijgen? Met andere woorden, uh, zijn de tickets al geboekt? Uh, de tickets zijn, niet ga, uh, uh, uh, zijn nog niet geboekt, maar er is op zich uh, uh, uh, zal dat in de, in, de, in de komende periode plaatsvinden. Uh, ja. de, de, de, de, de, het is nog niet zozeer dat je in één keer uh, dat je uh, in één keer al, uh, een aantal weken in Amerika zit, maar je gaat dus een aantal keren per jaar als leider van een groep bedrijven naar de Verenigde Staten. Ja. Ik ben bent... aanwezig bij het periodieke overleg... tussen verschillende departementen en ja. de industrie. Ja. U... Dus op die manier probeer ik er ook, ook, ook te kijken... van waar uh, kunnen we het beste scoren. Waar ligt de concurrentie? Want daar hebben die bedrijven natuurlijk ook uh, op zich hun eigen kennis voor. Ja, er zijn op dit moment 500 voltijdbanen... gerelateerd aan het F35-project. Wat is uw doelstelling? Nou, De doelstelling is om zoveel mogelijk uh, orders binnen te krijgen. Uh, kijk, als de... Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, ja nee, dat, je, be je be kunt... dat begrijp ik. <laughs> je, je, je, je, als u het al zou, zou je niet tevoren... meer zijn aangesteld. <laughs> nee, maar het is, het is niet zo dat je, dat je van tevoren zegt... van jongens, ik moet zoveel banen binnenkrijgen... en ik moet zoveel, uh, zoveel orders binnenhalen. Zo werkt het niet. Kijk, die ja. bedrijven die moeten uiteindelijk zelf het beste doen... door te bewijzen dat ze de klus uh, als het beste kunnen klaren... dat ze een goede concurrentiepositie hebben. Ja. Er zijn... Uh, heel wat arbeidsjaren meegemoeid. Het ja. uh, totaal zoals ik zei zijn 110.000 tot 140.000 bruto arbeidsjaren uh, voor het totale programma. Ja. Uh, en daar willen wij zoveel mogelijk van, uh, van binnenhalen voor de Nederlandse industrie. Goed, U staat bekend als een uh, buitengewoon behendig onderhandelaar, uh, die ook buitengewoon hard kan zijn op momenten die ertoe toe doen. Uh, dat hebben de Japanners ook meegekregen toen u die autofabriek in het zuiden met uh, Van der Leegte uit Eindhoven uh, overeind heeft gehouden. Uh, hebben de Noren en de Italianen al uh, bibberende knieën? Ja, die we aan hun vragen. Kijk, het gaat me niet zozeer om dat zij bibberende knieën krijgen. Het gaat me erom dat we juist die topbedrijven die we in hebben in Nederland, hè, als Fokker, Thales, Dutch Space, Dutch Euro BV, dat die uh, voldoende orders krijgen en dat we hier weer uh, voldoende werk uh, ook in het kader van de productie en het onderhoud van de ESF krijgen. Ja. Nou loopt u al heel lang mee, uh, ook in de wereld van de diplomatieke uh, diensten... Uh, en ook in de, uh, in de wereld van de politiek natuurlijk. Uh, als u nou terugkijkt, u bent bij mijn weten als mijn geheugen... maar niet in de steek laat, altijd een, een vervent voorstander geweest van dit toestel. Uh, mm -hmm. Is het niet zo dat uh, dit allemaal veel eerder had gemoeten? Uh, dus een eerdere beslissing, eerdere gezand... Uh, dat we dit soort dingen eerder in gang hadden moeten zetten... als toch al eigenlijk duidelijk was dat dit vliegtuig er zou komen? Kijk, euh, ik begrijp uw interesse in mijn, in mijn kijk erop. Ik ben op zich ben ik niet aangesteld als uh, speciaal vertegenwoordiger om, om terug te kijken op het politieke proces. Nee. Uh, dat, dat heeft geleid tot een besluit. Ja. Nee, uh, maar u zit nu kijk, wel met de situatie weet, zoals die nu is ook... ontstaan die u nu aan moet gaan redden. Ja, maar het punt is dat de ontwikkeling en het onderhoud van de JSF... kansen oplevert voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat wij nu het besluit genomen hebben om een aantal JSF-toestellen te kopen. En dat geeft dus ook meer mogelijkheden... ...om orders uh, te krijgen. Ja. Dus ik ga het bedrijfsleven ondersteunen. Dat ja. is waar ik voor ingehuurd ben. Ja. Dus eigenlijk zegt u het had anders gemoeten... ...maar dat kan ik niet zeggen in mijn huidige functie. Uh, wat ik heb gezegd is dat uh, ik niet ingehuurd ben... ...om terug te blikken <laughs> op het politieke proces. En, en u weet als geen ander... ...en dat ja. heeft u ook al gezegd... ...dat gedurende de tijd dat ik verantwoordelijkheid gedragen heb in de politiek dat ik bij altijd voorstander van uh, aanschaf van de ESF getoond heb. Dat ja. klopt. Gaat u dan ook met uh, General Bogdan praten? Dat is de projectleider van dat uh, hele F35-project. Die zit uh, in het, uh, in het uh, pentagon. Ja, we gaan met, uh, met verschillende mensen natuurlijk praten. Ik ga in de komende periode, ga ik uh, om te beginnen, ga ik met de departementen en uh, bedrijfsleven... gaan we het traject uitzetten hoe we het, uh, het snelst en het best kunnen opereren. En ja. daar horen verschillende gesprekken bij. Uh, daar kunt u zich uh, bij voorstellen. En daar ja. horen ook verschillende missies bij richting Verenigde Staten. Hebt u er eigenlijk wel tijd voor? Het uh, zal in totaal zo'n uh, 20 dagen, zo'n zo drie weken per jaar zijn. Uh, u weet, uh, er zijn 52 uh, uh, weken in het jaar. Yeah. Dus we blijven er nog 49 over. Yeah. En ik eh, ben gewend om, uh, om hard te werken. Ik heb ook, ook een goed overleg met het uh, dagelijks bestuur van Bouwen Nederland. Heb ik, ja. euh, heb ik overlegd. Uh, want ik ben natuurlijk voorzitter van Bouwen Nederland. Exact, en dat, en doe dat, ik dat, is, dat is mijn, uh, mijn hoofdjob. Uh, ja, en daar was al wat gemoord dat er weer een oud-politicus kwam. Uh, en of u dan niet, uh, um, uh, misschien wel niet uh, voldoende tijd aan die uh, club zou kunnen nee, besteden? Dat, nee, dat, dat, was niet, uh, dat was niet het punt. Uh, wat, uh, wat duidelijk is, is dat uh, brancheorganisaties als zodanig onder druk staan. Dat de bouw natuurlijk in een, in een enorme crisis verkeert. Ja. En dat er een aantal bedrijven maar we hebben zoals u weet 4.500 leden als bouw in Nederland. Ja. Dan een aantal leden dat die uh, een, een, een ondernemer prefereerden, maar uh, het bestuur in zijn totaliteit, waarin allerlei bedrijven groot en klein vertegenwoordigd waren, dat die, juist die art politicus zijn de maxim vragen wilden. Ja. Wat we nu aan doen zijn in bouw in Nederland is natuurlijk niet alleen zorgen dat er uh, goede uitgangspositie voor de bouw is, maar tegelijkertijd uh, ook de brancheorganisatie als zodanig aan het, aan het moderniseren. Ja. En uh, maar... ze, daar zal ik, uh, daar zal ik uh, mij ook mee bezighouden in de komende tijd. Ja. Zeker, maar ik heb u en ook uw voorganger altijd moord en brand horen schreeuwen over uh, de, uh, de situatie in de bouw. Dan zou je zeggen ja. alle hens aan dek en heb je ja. dan wel tijd om drie weken per jaar uh, uh, met de ESF bezig te zijn? Ja, daar heb je drie weken de tijd voor op het moment dat je je werk goed indeelt... en op het moment dat je gewend bent om, uh, om hard te werken. En ja. u weet uh, dat, ik, uh, dat ik daar uh, op zich niet tegenop kijk. Nee. Tot slot, uh, u zegt net zelf drie weken. Is dat genoeg dan om al die andere landen uh, van het speelveld af te kegelen? Nou, het punt is dat, je, uh, dat de bedrijven als zodanig die... Uh, die moeten natuurlijk uh, allereerst bewijzen dat ze de klus als beste kunnen klaren. Twee, zij moeten produceren uh, en zij moeten de producten maken. Ja. Uh, wat ik doe is een ondersteuning ...bij het uh, verwerven van de orders. Ja. En uh, ja, je kunt niet iedere dag uh, uh, bij, tegen de mensen aanpraten om die order binnen te krijgen... ...maar je moet jezelf, uh, je moet jezelf uh, presenteren. Ja. Nou, dat doen we door middel van een drietal missies. En, en uh, u opent daarbij de deuren. En daar, daarbij open ik de deuren. Zo is dat. Houdt u ons op de hoogte? Ik zal u op de hoogte houden. Hartelijk dank. En dank Prima. voor uw tijd ook. Maxime van Oké, okay. graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. De winter gaat deze week echt beginnen. Meteorologen waarschuwen zelfs voor ijswind. Gert Verderrie, waar komt die term nu weer vandaan? Het antwoord komt van Martijn Tabak van Weer Online. Meteorologisch hebben we, ja, is die eigenlijk nog nooit echt gebruikt. Uh, we hebben het heel vaak over stijden, de kou, over waterkoud, ijzige wind... Daar, daar lijkt je natuurlijk het meeste op. Ja, nu hebben we natuurlijk te maken met uh, ja, de eerste beetje echte koude van dit winterseizoen. Uh, en dat is een uh, wind waar we vrijdag mee te maken hebben. Het komt uh, uit, de, uit de richting van de Noordpool. Het zorgt ervoor dat er extra koude lucht in onze richting wordt geblazen. En uh, ja, daar uh, vonden wij deze term erg goed bij passen. 8 dus boven voor, uh, mogelijk uh, in de ochtend aan de kust voelt het uh, aan als min 6 tot min 8. Dus noem het gerust een gure wind. Ja, wind, gevoelstemperatuur, min 6 tot min 8. Nou, dat valt nog wel mee. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar Goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Zeist. Boycotten van supermarkten, Jetmok? Mok. Het is nog vroeg in de supermarkt in Zeist. Maar André van Eck, u bent hier de eigenaar. Was het op zondag ook druk? Het was gisteren inderdaad erg druk. Ruim 1200 klanten hebben onze winkel bezocht. En dat was positief. En dat is goed nieuws voor u, want uh, er is nogal wat ophef ontstaan... sinds u uh, bij de gemeenteraad aanhanger heeft gemaakt... dat u graag ook op zondag uw winkel open wilde hebben. Wat, wat gebeurde er? Nou, het was zo dat in de omliggende dorpen om ons heen... kleine dorpen, alle supermarkten op zondag open gingen. Dat betekent dat wij veel afvloeien hadden. Dat bleek ook uit de koopstroomonderzoeken. Toen hebben we samen met een collega ondernemer van Albert Heijn... hebben we dit bij de gemeente aanhangig gemaakt. En hebben we gevraagd waarom ook wij in Zeist niet de winkels open kunnen krijgen... om weer eerlijke concurrentie uh, te kunnen krijgen. Dat mocht... En toen? Ja, er kwam een uh, hetse vanuit uh, de kerken. In eerste instantie uh, uh, vind ik dat prima. Iedereen mag zijn mening geven, iedereen mag oproepen doen. We leven in een vrij land, een vrijheid van meningsuiting. Maar op een gegeven moment ging het over in uh, persoonlijke aantijgingen. Uh, met als uh, uh, eigenlijk, uh, het laatste een, een hele persoonlijke brief vorige week... van uh, iemand vanuit de kerk uh, met echt een hele persoonlijke aanval. Ik, ik pak hem er even bij hoor, want uh, ik heb hem hier liggen. Kunt u eens voorlezen waar u door geraakt werd? Nou, eigenlijk is de zin waar we het meeste door geraakt werden... is, wij hopen dat u zoveel verlies zult leiden... dat u de zondagsopenstelling zult afschaffen. Daar zitten eigenlijk twee dingen in. Ten eerste wordt er gezegd, u moet zoveel mogelijk verlies draaien. Feitelijk wordt er gezegd, u moet failliet gaan. Hè? Want als je verlies draait, ga je verhit uiteindelijk. Dus u moet verhit draaien, u moet failliet gaan... en u moet hier weggaan. Dat ten eerste. Dat vind ik een zeer kwalijke zaak. Ten tweede is het zo... Uh, dat als je uh, zegt, van als u niet doet wat wij willen... we nemen een zei het, maar u doet toch niet wat wij willen... dan komen de maatregelen en wij gaan ervoor zorgen... dat u toch doet wat wij willen. Dat vind ik een hele slechte zaak. vind ik ook niet bij de kerk passen. Ja, dan ga ik eventjes naar uh, Wim Nouwen. Uh, deed u, u hier uw boodschap uh, voordat dit allemaal begon? Ja, dat klopt. En van harte. Prima zaak. Geen uh, kwaad woord over. Maar nu? Maar, maar nu even niet meer. En uh, dat heeft een reden dat, uh, zoals André net ook al zei... Uh, er is besloten in de gemeenteraad dat de winkels open mogen zijn. Dat is een, uh, dat is een democratisch besluit. Respecteren we ten volle, respecteer ook ik ten volle. Anderzijds is het ook zo dat je als mens en als uh, kerk recht hebt om uh, je mening te uiten... en op allerlei manieren protest aan te tekenen. Dat hebben we ook gedaan. We hebben... Kunt u eens vertellen wat, wat u heeft gedaan, concreet, om uh, nou misschien toch de heer Van Eck te doen inzien dat hij misschien dit besluit moet terugdraaien? Uh, we, uh, ik heb uh, opgeroepen in het uh, kerkblad om uh, de, bijvoorbeeld uh, initiatiefnemers uh, C1000, zoals net uh, Van Hek al zei C1000 en uh, Albert Heijn om, om daar voorlopig maar geen boodschappen mee te doen omdat wij uh, het, vinden dat de, de rustdag niet voor niks is ingesteld en dat die ook voor iedereen en op hetzelfde moment zou moeten gelden zodat je ook in familieverband bij elkaar kunt komen dat, dat komt... Uh, in de knel, als je... Bent u dan boos dat, dat deze winkel open is? Nee, ik ben niet boos. Ik ben verdrietig. Maar de wereld verandert en, en mensen zijn heel druk door de week. Ze willen misschien juist wel op zondag hun boodschappen doen. Waarom moet dan deze winkel misschien wel failliet... of in elk geval worden geraakt op deze manier door een boycott? Nou, je hebt mij niet horen zeggen, en ik ben het briefschrijver niet... dat, die, dat de zaak failliet zou moeten gaan. Maar u heeft wel opgeroepen binnen uw kerkgemeenschap... om deze winkel voorlopig maar eventjes te mijden... totdat het besluit wordt teruggedraaid... Ja, dat lijkt me een goede zaak. Anderzijds is het, eh, heb ik ook afgelopen zondag opgeroepen om eh, naar de, de andere winkel te gaan, naar de MCD te gaan. Om die te steunen, omdat die op zondag dus nu klanten gaat derven. En dat wij dan op die manier die, die zaak kunnen helpen om, eh, om te overleven. Nog heel even kort naar u. Um, heeft u ook goede reacties gehad op het feit dat u nu op zondag open bent, heel kort? Ja, gelukkig wel. Ik uh... Mijn mailbox zit helemaal vol uh, van gisteren. Uh, twee negatieve reacties, die gaan we zo als eerste beantwoorden. En helaas kom ik niet toe aan de andere 184 positieve reacties. Dus uh, dat steunt ons. Uh, al vinden wij het een zeer kwalijke zaak. En uh, ook ik ben uh, hier redelijk verdrietig en boos over. Dank u wel, allebei. De bijdrage was dat vanuit Zijst van Jet Mok. Straks museumdirecteur verpatst duizenden kostbare boeken. eerst: 3, 2, 1, go! Deze dag, 1982. Ik ben een hele goede oma, ik ben werkelijk hele goed, ik kan van iedereen wel winnen, ja ik weet wel goed dat moet. U hoort Jannes van der Wal. Deze dag in 1982 wordt hij wereldkampioen dammen. Hij miste ooit het nk dammen in Utrecht omdat hij in de trein in slaap was gevallen, weet u nog. De excentrieke Dammer was een graag geziene gast op televisie. Zijn vriend Bert Dollekamp herinnert zich nog een optreden van Jannes in het programma van Misbouwban. Er was een wereldkampioenschap in Brazilië... waar hij, waar hij in een toernooi om het wereldkampioenschap uh, kampioen werd. Dat was vrij verrassend, omdat hij, hij was daar zeker geen favoriet. Uh, Harm de, de titelverdediger, die was favoriet. Uh, daar deden de Russen dus niet mee in, in, in Brazilië... dus het was echt een kans dat hij het uh, zou winnen. Maar hij was in die tijd ook, uh, uh, ook echt de sterkste speler van die tijd... ondanks het feit dat die Russen daar niet meededen. Een jaar eerder had hij een uh, groot toernooi in Rusland gewonnen...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 Nou ja, het of zo, maar ik weet niet uh, wat er... De... Nou ja, dat was een, een, een bijzondere kennismaking, uh, mag ik wel zeggen. Want uh, nou ja, in die tijd begon de tv net een beetje op te komen. We hadden meen ik, twee, twee televisienetten, Nederland 1 en 2. En het programma was ook elke zaterdagavond het programma van Mies Bouwman. En uh, ja, uh, Jannes die kwam nog aan op Schiphol als de zesde wereldkampioen uh, Dammen. Dat was ook in het nieuws geweest. En, uh, onder andere Seiberands, Wiersma, Rosenburg. dat waren de namen van die tijd. Maar na die show met Mies uh, uh, had niemand meer over het dammen, maar over uh, ja, een, een, een zwijgende, uh, bijzondere jongen bij, uh, bij Miet Mawang, die, uh, die uh, weinig gezegd had en uh, zelfs geen antwoord is op de vraag hoe oud hij was. Sinds wanneer dam jij? Nou, ik kan het me niet erg goed meer herinneren, maar uh, toch wel uh, flinke pauze. al. Ja. Hoe oud ben je? Jannes, die moet de hele tijd lachen hoor. Je ziet het niet altijd, maar hij lacht wel. Waarom moet je nou lachen, Jannes? Is nou. dat een rare vraag? <lacht> Jannes, zeg eens, hoe oud ben je? <lacht> <lacht> Waarom is dat een vreemde vraag, Jannes? Wie is dat ik het zeg of zo? <lacht> dus dat, uh, dat veranderde eigenlijk van de een op de andere dag in een, uh, in een uh, imago wat hij eigenlijk zijn leven lang niet meer is kwijtgeraakt Sommigen noemen hem geniaal en anderen noemen hem knettergek Maar iedereen is erover eens dat met de dood van Jannes van der Wal een kleurrijk figuur is heengegaan De oud-wereldkampioen Dammen overleed vanochtend in Groningen aan leukemie We zouden nu iemand aan het woord kunnen laten die vertelt wat voor bijzondere figuur het was Maar we laten het hem gewoon zelf zingen ik ben een hele goede vrouw, ik ben werkelijk hele goed. Ik kan van iedereen wel winnen. Ja, ik weet wel goed dat moet Man met een, uh, met een doel, dat was wereldkampioen uh, Damme worden, dat is hij geworden. En in uh, ja, en, en de, en de rest van de hele beeldvorming, ja, daar heeft hij er ongewild uh, uh, uh, bijgekregen Bert dollekamp vriend van Jannes van der wal over de briljante dammer. Hij eh, wordt eh, deze dag in 1982 wereldkampioen dammer. Katie Tenstal, hoe hoe. Hoe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 Katie Tanstol, Black Horse and the Cherry Tree. 7 voor 10, u luistert naar de Caro op Radio 1. De directeur van de wereldberoemde Giro Lamini Bibliotheek in Napels is het brein achter een van de meest spraakmakende diefstallen uit de boekenwereld. Marino Massimo de Caro verkocht de afgelopen jaren duizenden zeldzame boeken. Hedwig Zedijk, onze vrouw in Rome, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is deze zaak aan het rollen gekomen? Nou ja, dankzij een oplettende Italiaanse medewerker van het Londense veilingshuis Christis eigenlijk. Die zag in een catalogus een aangekondigde veiling in München. Waar werken bij stonden die gemerkt waren door die bibliotheek Girolamini in Napels. En die dacht, hé, hey, daar is iets aan de hand. Waarschuwde de politie in Italië. En die kon nog net voorkomen dat er toen een hele partij van ruim 4, 540 boeken en manuscripten geveild werden in München. Die werden in beslag genomen. En zo is het onderzoek gestart eigenlijk. Juist, en hoe? Hoe is dit heerschap uh, al die jaren in zijn, uh, in, aan het werk gegaan? Nou, we hebben, het, we hebben dus de directeur, die Decaro, die uh, sinds 2011 daar zit. En die heeft het uh, allemaal in werk gezet met een aantal handlangers. Hij heeft ervoor gezorgd uh, dat hij daar gewoon partijen boeken kon weghalen. En niet alleen daar, hij is zelf ook in andere bibliotheken geweest... waar hij uh, boeken heeft gestolen. En uh, met, een, uh, ja, met een groepje mensen uh, hebben ze dat dan op de een of andere manier altijd weten te verkopen. En het gaat echt om duizenden boeken, miljoenen euro's uh, aan, uh, aan schade... Ja, het zijn bijzondere werken. En dan nou zit er ook een priester in dat netwerk. Ja, die, dat was de conservator van de bibliotheek in Napels. En vlak nadat de directeur Decado daar kwam, uh, heeft hij meteen meegedaan in het netwerk. Hij heeft ervoor gezorgd dat het veiligheidssysteem werd uitgeschakeld. De dozen stonden al klaar en de verhuizers konden, konden komen, zeg maar. Ze konden het zo inladen en weg ermee. En daar heeft die priester natuurlijk ook aan verdiend. Het onderzoek loopt nog. Er zijn dertien mensen nu verdacht. Uh, de directeur is in het eerste proces al veroordeeld tot zeven jaar celstraf... met nog vijf andere handlangers. Maar ze zijn nog steeds op zoek naar zeker duizenden... 300 boeken die in heel de wereld verspreid zijn. Amerika, Zuid-Amerika, in Europa. En dat onderzoek is zeker nog niet, uh, nog, nog niet afgesloten. Ja, zitten daar bijzondere boeken tussen eigenlijk? Absoluut, absoluut. Je moet denken aan eerste werken van Galileo Galilei... Thomas van Aquino, Descartes, De Goddelijke Comedie van Dante. Daar gaat het om manuscripten en historische boeken... uit de 13e, 14e, 15e eeuw. Echt uh, goud waard. Dus, en en hoe, hoeveel geld heeft deze meneer eraan verdiend? heel veel tonnen. Hij zelf, ze zijn natuurlijk met velen, uh, in de eerste instantie dus zes mensen al veroordeeld, maar het netwerk is veel groter. Ze weten ook nog niet, bijvoorbeeld, hij heeft zelf in een bibliotheek een, uh, een werk van Galileo meegenomen, een origineel werk, uh, daar een nepwerk, een vervalsing voor in de plaats gezet. Men weet nog niet waar dat vandaan komt, wie die vervalsing heeft gemaakt. Dus het netwerk is veel groter dan men dacht. Uh, dus ik zeg, ja, het gaat over miljoenen euro's, maar hoeveel en hoeveel mensen eraan verdiend hebben, dat is echt nog onduidelijk. Ja, dat is dus ook een het verpatsen van nationaal erfgoed... en van uh, historisch erfgoed. Hoeveel uh, straf hangt hem boven het hoofd? Deze Marino Massimo de Caro. Ja, nog veel meer. Want hij wordt nu verdacht van... Uh, het lid zijn van een criminele organisatie. Nou, dan weet je in Italië wel hoe laat het is. Ja, daar hebben we het telkens over. <laughs> maar nu niet meer. Het Wieg, dank je wel voor dit moment. Tot zo, dames en heren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Nederlanders zijn lui. Niet alle Nederlanders zijn lui, maar het heeft wel met motivatie te maken. Ik ben de laatste paar jaren juist harder gaan werken. Het is heel goed voor de mens om wat minder gestrest te zijn en wat minder hard te werken. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Vergeleken met oudere generaties wordt er gewoon wat minder stof afgenomen. En uw mening die telt. Ik slaap gelukkig lang en dat heb ik op mijn leeftijd ook wel nodig.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 Geef een gezin in Afrika een dierbaar cadeau. Ga naar rettenkind.nl. Ik ben Marjon Lutke. Geen studievertraging. Kom naar de open dag op 10 december. Schrijf je in op schroeves.nl.